Dan het weer bewolkt en in het hele land regen. Smiddags breekt de zon door met plaatselijk een enkele bui. Het wordt 6 graden in het oosten tot 9 graden in het westen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven.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 Welkom terug in het laatste uurtje van deze goede nacht. En u weet, het is tijd voor Jan Emaus. Truck Traces. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Nou ja, ze komen weer allemaal langs de komende weken. Dat uh, hechte clubje van uh, CD's waarop ze staan. De kerstnummers. Ook kerstnummers die helemaal nooit als kerstnummer bedoeld zijn trouwens. Ik heb het dan over Jonah Louis met Stab the Cavalry. Gaat ook weer talloze malen de revue passeren de komende weken. Jonah Louis die uh, heeft nu al wat meer gedaan dan dat ene nummer. Maar ja, Stab the Cavalry, daar gaat hij de eeuwigheid mee in. Ik uh, zou de mensen niet graag de kost geven die denken dat Jonah een uh, soort one hit wonder is. Die alleen maar dat dingetje gemaakt heeft. Nou... Hij heeft veel mooiere dingen gemaakt. Overigens, Stab the Cavalry vind ik best een aardig nummer. Is helemaal geen kerstnummer trouwens. Er zit alleen één regel in waar het woord Christmas in valt. En dan, ja, dan hang je, hè? Ik vind uh, dat Jonah veel beter verdient. Het is een hele, ja, eigenzinnige popartiest... die uh, in de jaren zeventig bij merkwaardige bandjes zat... zoals Terry Dactyl and the Dinosaurs... En dat soort dingen. Uh, later ging hij solo. Dat beviel hem eigenlijk het beste. Hij is gewoon heel erg op zichzelf. Heeft eigen ideeën en doet geen concessies. Vandaar dat uh, zijn successen maar tot een paar hitjes beperkt zijn gebleven. Goed, om uh, de zaak een beetje recht te trekken. En om te laten horen dat Jonah Louie wel wat meer in zijn mars had en heeft. Dan stapte de cavalry een paar nummers van hem. Om te beginnen deze. Papa, don't go you uh -huh. Don't go. Lekker rommelig, hè? maar wel helemaal van tevoren zo bedacht. Jonah Louie. Nou, nog eentje. Vind ik eigenlijk een van zijn mooiste nummers. De Swan. En waarom vind ik dat mooi? Het is inderdaad een zwaankleef aan liedje. Het is ogenschijnlijk heel simpel. De voornaamste uh, ritmesectie uh, bestaat uit uh, wat klappende handen. Maar er komt steeds een instrumentje bij. Op een hele subtiele manier. Jonah nog een keer. Come on, come on, take my hand, let's do the swamp. Ja, Jonah Louie en The Swan. Uh, dat eerste nummer wat ik van Jonah liet horen... Papa Don't Go... dat deed me eigenlijk uh, vaag denken aan een ander bandje uit de jaren zeventig. Uit het begin van de jaren zeventig met name. Mango Jerry. Het maakte ook een beetje skiffelachtige, rommelige muziek. Het bandje schrok zich dood toen ze in 1970 een monsterhit hadden met In The Summertime. Um, want... Het was eigenlijk een heel, uh, ja, een beetje een tussen de schouder orkestje zou je kunnen zeggen. Gebouwd rond zanger Ray Dorset. Een man van wie ik me voornamelijk zijn uh, enorme bakkenbaarden herinner. Beentje maakt maakte simpele muziek. Later is het helemaal fout gegaan met Mango Jerry. Omdat diezelfde Ray Dorset uh, plotseling muziek wilde gaan maken met een orkest. En het moest allemaal veel uh, gladder en mooier. Ja, dat past natuurlijk helemaal niet uh, bij dat bandje. Ik wil een uh, nummer van ze laten horen. En waarom? Omdat het iets anders is dan uh, dat eeuwige In de Summertime. Eigenlijk uh, net zoiets als ik uh, zojuist uh, bij Jonah Louie heb proberen te illustreren. Uh, iets heel anders dan In de Summertime. Want, nou ja, luister maar... Afsluitend in dit rubriekje deze week iets dat een beetje haak staat op uh, alles wat ik tot op heden heb laten horen. Um, de muziekjes klonk allemaal wat ravelig En daarom leek het me aardig om voor de contrastwerking uh, iets te laten horen van een duo. Dat de complete perfectie altijd heeft nagestreefd. Ik hou nooit zo van perfectie. Ik heb liever een soort live gevoel. Maar... Donald Fagan en Walter Becker uh, zijn er toch wel heel erg goed in, in die perfectie. Um, ja, ze heten dan um, Steely Dan, maar op hun derde LP, Pretzel Logic, was het in wezen al een duo. Want alles wat verder meespeelde, dat wisselde voortdurend. Het waren voor een deel ook gewoon uh, sessiemuzikanten. De groep draaide om dit uh, duo... En van die twee vind ik eigenlijk Danot Vega nog de allerbeste. Dat heeft de historie ook een beetje uitgewezen. Nou, van die LP Pragile Logic, waar overigens een hit op stond. Dat was Ricky, don't lose that number. Uh, van die LP het titelnummer. Tot volgende week. We The man gave me the news He said, you must be joking, son Where did you get those shoes? logic. Nou, ik heb hem helemaal uh, grijs gedraaid. Alles van Stiliën trouwens. Dankjewel, want ook Jonah Louis was de moeite waard. Dankjewel, Jan. Goed, um, stel je voor: je hebt een opleiding tot bouwkundig ingenieur gevolgd. maar je hebt echt geen zin in militaire dienst, want je woont in Irak. En ja, weigeren kan niet. Wat doe je dan? Dan vertrek je. Kom je toevallig in Nederland terecht? Het is 1998. Je bent nu een asielzoeker geworden, en omdat je dan niet mag werken, reizen of denken. en dus ook geen cursus Nederlands mag volgen. ja, dan leer je jezelf maar Nederlands. en je begint te schrijven en te dichten met succes. Je wordt een graag geziene gast op literaire avonden en festivals. Je dichtbundel wordt zelfs genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Maar een verblijfsvergunning blijft uit. Totdat je na negen jaar eindelijk in aanmerking komt voor een generaal pardon. Maar dan heb je niet zoveel zin meer in Nederland, want je hebt België ontdekt. En nu pendel je tussen Antwerpen en Zwolle heen en weer... en schrijf en werk je ondertussen hard door. Ik ben de enige illega illegaal ter wereld die acht boeken schreef in de taal van zijn nieuwe land. Dat mag je zeggen. En dan, on top of it all, win je de literatuurprijs van de Europese Unie. Een prijs voor nieuwe en opkomende schrijvers. Nou, dat is toch een krankzinnig verhaal en is geen letter van gelogen. Want dit is het levensverhaal van Rodan Al-Ghalidi. En onze regisseur Vincent Krom sprak met hem, weliswaar alweer 2,5 jaar geleden, in het kader van de afsluiting van zijn journalistieke studie. Maar Al-Ghalidi's woorden zijn nog steeds even actueel. En ter ere van die prijs en het feit dat Vincent hier nu de regie doet, het tijd om dat gesprek nog eens te herhalen. Nou, kom, laten we ons lekker laten kasteiden door Al-Ghalidi. Soms irritant, provocerend... en soms terecht met een vinger prikkend in een zere en rotte plek... en vaak getuigend van een echte poëtische ziel. Rodan Al-Ghalidi. Rodan, toen ik jou vroeg om af te spreken voor dit interview... toen zei hij, ik heb geen agenda. Is dat makkelijk in ik, Nederland ik, leven ik, zonder agenda? Je vind uh, je vermoord het jaar door een agenda. Met een mes. Je steekt het jaar met een mes. Dan je hakt het af naar stukjes. En hier is januari, hier is februari, hier is maart, augustus. Dit is het. Agenda, agenda is een graaf voor het jaar. Maar als je geen agenda hebt, heb je echt het jaar als als een levende jaar. Als je een agenda hebt, heb je een dode jaar. Elke pen gebruikt om iets te schrijven in een agenda... is geen pen, is een mes in het hart van het jaar. Dus ik haat agenda. En wat vinden, wat vinden de Nederlanders waar jij mee afspreekt daarvan? Uh, ik, uh, ze belden mij om te optreden in festivals of een uh, workshop of lesgeven in universiteiten of scholen en, uh, en ze zeggen wij willen jou bijvoorbeeld in de 20 augustus ik zei ja is goed maar jullie moeten mij in 19 augustus bellen. sommige organisaties uh, ze zeggen nee wij willen dat niet doen oké okay, doe je doe ik het niet sommigen zeggen ja wij bellen jou de laatste tijd had ik een probleem met geld, dus uh, ik woon in een studentenhuis en ik vroeg een uh, jongen die ik ken. Ik zei, mag ik die afspraak in jouw agenda zetten? Maar op een dag was hij in Barcelona. <laughs> met alle mijn afspraken. En een mevrouw belde mij heel boos van Rotterdam. Ze zei, ja meneer Khalidi, waar ben jij? Ik zei, Ze zei, je moet nu hier zijn. Je hebt een afspraak met ons. Ik zeg maar, die afspraak loopt rond in Barcelona. <laughs> ja, soms is het een beetje moeilijk in Nederland te wonen zonder agenda. En uh, is, het in, in, is het in België makkelijker om zonder agenda te leven? Uh, in, in, in België uh, is het uh, makkelijker. In België is het een beetje makkelijker. Uh, in Nederland alles moet alles geregeld worden. Alles. En als niet iets niet, niet geregeld moet ook geregeld worden dat hij niet geregeld wordt. <lacht> in België. Ja is goed, uh, We bellen jou. Als ik zeg, ja ik kom in, uh, bij jullie, maar jullie maar ja, bellen jou. Ze bellen mij dan elke week soms. Beetje kletsen, kennis maken. Uh, in België zeggen ze ook, dat mag niet. Maar dit keer wel. Dat kan niet. Maar we gaan kijken. In Nederland mag niet, is mag niet. Kan niet, is kan niet. Nederlanders zijn... Ze lopen achter hun regels. De regels lopen achter de Belgen. Was dat de, de, de reden dat je naar België bent verhuisd? Ja, en uh, natuurlijk ook... Uh, ik heb een beetje mooie ervaringen in België. In Nederland, ik spreek, ik praat liever met Nederlanders over leven, gevoel. Dat ze zijn open en direct en eerlijk. Maar ik ben heel bang van Nederlanders met uniform. Ze zijn genadeloos. Ik geef jou een voorbeeld. Ik fiets in Antwerpen in een winterdag zonder licht. En twee politieën gaan de stop. Stopte ik En een van hen zei, ja meneer, u heeft geen licht. Ik zei, ik heb licht. Hij zei, waar is die? Ik zei, in mijn hart. Hij zei, oké, okay, fijne avond verder. In Nederland hebben ze dat niet. Ze pakken jou en ze maakt een beetje humor, Ze denken dat het een belediging voor hun uniform. Dan beledigen ze jou. Nu woon je de helft van de tijd in Antwerpen, in België. Ja. En de andere helft van de tijd in Nederland. Ja. Uh, zijn de verschillen tussen de Nederlanders en de, en de Belgen groter geworden voor jou? Of? Ja, ik wil eerst een beetje uitleggen. Mijn portemonnee woont in Nederland... Mijn hart in België. Dus uh, de helft van de tijd hier woon ik voor mijn portemonnee. De andere helft daar. Ik maak geld hier en ik groei het weg daar. En uh, uh, wat was de vraag? Ik heb een beetje Arabisch ADHD. <laughs> wat was de vraag? Mijn vraag was of sinds je in België woont, ja. of, of de verschillen tussen Nederlands en België, België groter zijn geworden? Of dat ze ja, een beetje Ja, natuurlijk. Vaagd. Nee, nee, nee. Nederlanders lijken een beetje op koekast. Alles moet kalm, stil en koud. Belgen lijken op de oven. Alles moet een beetje gegrild, geruikt. Waarom? Dus ik reis van de koekers naar de oven... en van de oven naar de koekers. Je hebt ook die Nederlandse taal. dacht Ik altijd, dat is een lelijke taal. Bijvoorbeeld dieren, als ze vechten met elkaar... Tegen elkaar ze gebruiken. En ik dacht, het is een lelijke taal. Maar in België dacht ik hoor oh, Nederlandse taal is mooi. Al die mooie accent. Fantastisch. Dus hebben misschien wel een beetje, doordat je in België bent gewonnen... misschien iets meer van Nederland gaan houden. Ja, kijk, Nederland is een prachtig land als je op bezoek bent. Geweldig land. Als je komt wonen... Moeilijk. Ze gaan jou controle. Ze controleren alles. Jouw darmen, jouw mond, jouw ogen, jouw temperatuur, jouw woorden. Ze controleren alles. Maar als je op bezoek bent, ze zijn geweldig open en sociaal en hulpzaam en beschaafd en veilig. Dus uh, ik ben nu altijd op bezoek hier en ik vind dit fantastisch. Ja, jij lijkt me iemand die van vrouwen houdt. Ook aan je, aan je, aan je gedichten te lezen. Mm. Um, waar zit het grootste verschil tussen Nederlandse en Belgische vrouwen? Nederlandse vrouwen, de buitenkant mooi. Dus de Nederlandse vrouwen hebben de mooiste nek. De mooiste koentjes. De mooiste ogen. Maar Belgische vrouwen, de binnenkant, de inhoud mooier dan de inhoud van de Nederlandse vrouw. Nee, een Belgische vrouw, zachter, romantischer, middenvrouw, Nederlandse vrouw, als ze praat, ze zegt, oef, wat moet ik doen om haar te krijgen, onmogelijk soms, je moet zo of veel bier aan haar trakteren, toen je kan met haar zoenen of haar aanraken, en, uh, of je mond houden en niks doen. Maar een Belgische vrouw is een beetje romantischer. Het is een vrouwelijk. Het is dus perfect zou zijn als je twee vrouwen hebt: Belgische vrouw in de woonkamer en Nederlandse vrouw in een bed. Op bed. <laughs> wat, vinden, wat vinden de Belgen waar jij mee praat van, uh, van Nederlanders? Belgen zeggen vroeger kijken naar boven naar de Nederlanders. Ze durven meer dan ons. En nu kijken wij naar beneden, omdat ze voordoen zeg maar Nederland verandert. Je ziet Nederland precies zoals Duitsland in 1936. Zeg maar, ze is geen tolerantie meer, niet gezellig meer. Iedereen bang van iedereen, omdat een journalist in Amsterdam zei. Zegt dit en man eh, op televisie zegt dat en iedereen, bang van iedereen. Eh, ik denk eh, Nederland eh, nam de verkeerde spoor nu. En het is, eh, ik vind het ook goed omdat alles gebeurt in een democratische manier, zeggen ze. Maar dat is niet waar. Alles gebeurt in, door media. Nederlanders zijn een van de stommeste volken in Europa. Vraag een Nederlander waarom heeft Vincent van Gogh zijn oor afgehakt. Heeft het dat gedaan of iemand anders? Ze hebben geen antwoord. Snap jij? Uh, vraag een voorbeeld uh, hoeveel schilder oh, uh, schilderijen heeft uh, Rembrandt in Rusland Door Katrien uh, de gekocht. Of wie is Rembrandt, zeggen ze. Maar ze weten precies hoeveel CD's verkocht van de thriller van Michael Jackson en waarom is hij dood en waarom Michael Jackson heeft de scheet gelaten in 1995 in bad en waarom heeft dit en dat. Ik geef jou ook een ander voorbeeld. Neem de grens tussen Nederland en Duitsland en de grens tussen Nederland en Friesland. Alle Nederlanders spreken Duits bij de grens van Duitsland. Geen Nederlander spreken Fries bij de grens van Friesland. Terwijl Friesen spreken allemaal Nederlands en Duitsers geen Duitsers spreken Nederlands. Nederlanders zijn altijd de knielen voor de sterkste, de rijkste. En de zwakste en de kleinste moet voor hun knielen, zoals. De Duitsers en de Friese. Dit is een voorbeeld. Je kan met een autootje half uurtje rijden. En dan je ziet je dit duidelijk. Terwijl ze niet integreren in Friesland... willen ze van de Marokkaan in Utrecht integreren. En veel weten. Ze hebben zevenduizenden vragen bij de inburgeringcourses. Voor iemand die een Nederlander wil worden. Snap jij? Aan mm -hmm. sommige vragen... De Nederlanders zelf hebben geen antwoord voor. Zoals? Een meisje, een vriendin van mij uit Groningen... voor een grap gaan ze een beetje een, een burgerincursus doen. Stel je voor, je komt op bezoek bij een Nederlander om zes uur. Hm? Hoe zullen de Nederlanders voelen? Eén, twee, drie, vier, drie... Natuurlijk, elke familie heeft een andere reactie. Iemand zei: kom alsjeblieft mee eten. Iemand komt, zei, nee, we zijn aan het eten. Iemand. Maar... De vreemdeling moet weten precies hoe de Nederlanders reageren. Terwijl die vriendin van mij zei, ik weet het echt niet hoe wij zullen reageren. Snap je wat ik bedoel? Er is maar één antwoord op die vraag? Ja, moet Volgens... één antwoord en de juiste. Terwijl, terwijl iedereen reageert anders. Ah, Nederlanders zeggen, iedereen zijn anders. En wat, wat was het, het goede antwoord? Volgens... Het goede antwoord is dat hij mag absoluut niet bij een Nederlander om zes uur Zonder afspraak. Dus de tijd eet, punt. Dan wordt er gegeten. Ja, dus ze leren de buitenlander om een hond te zijn. Snap je? Dat mag niet. Niet de gewone regels, maar ook de sociale regels, die niet geschreven Ze maken het. En je moet het leren. En je moet het goed doen. om Nederlander te worden. Dus je moet weten: dat mag niet op bezoek om zes uur bij een Nederlander zijn. om een nationaliteit van Nederland te hebben. omdat je moet een burgerincursus krijgen. Snap je? Dat is toch belachelijk? Dat is belediging. Daarom weigerde ik om in een een burgerincursus te doen. Is dat jouw ooit uh, aangeboden? Wat? Of gevraagd om een inburgeringscursus? Ja, ik heb generaal pardon gekregen. En ze zeggen, hey, je moet een burgerincursus doen... anders krijg je geen uitkering, geen flat. Ik zei, ik wil geen flat en geen uitkering... en ik wil geen burgerincursus. Ik wil geen ambtenaar zien. Anders heb ik alles geweigerd. Ze zeggen, maar ik krijg geen nationaliteit als jij geen burger bent. Ik, ik wil ook die nationaliteit niet. Ik blijf beest. Ik wil geen Nederlander worden. Dus toen ben je maar Belg geworden? Nee, nog niet. Eh, be, eh, nog niet. Omdat met generaal Pardo wilde ik verhuizen naar België... om officieel te wonen, maar ze accepteren het niet. Omdat generaal Pardou kun je het gebruiken alleen... In het land waar je hebt gekregen. En. Ik dacht, het is geen probleem. Ik verdien mijn geld. En ik, doe no ik ga nooit een burgerincursus doen. <laughs> Wat zou je liever willen zijn? Belg of Nederlander? Ik zou liever. Eh, half Nederlander, half Belg. Zeg maar. Eh, eh, dat misschien is mooier. Ik vind. Nee, Nederlanders, kijk, stel je voor. Stel je voor dat ik getrouwd met een Nederlandse vrouw en een kind krijg. Weet je wat zeggen ze zeggen over mijn kind? Halve bloed. Dus ze annuleren de andere kant. Dus als ik met een mooie blonde Nederlandse vrouw getrouwd ben en een kind krijg, mijn kind, ze noemen het halve bloedje. Dus Al-Ghalidi, zijn bloed is niks. Niet gezond, dus hij is half bloed. In Irak zeggen wij dubbele bloed. Snap je? Nederlanders annuleren de ander. En ze geloven in de multicultureel. Dat moet ik nog begrijpen. Daar heb ik veel jaren nodig. Voel jij nog uh, Irakees eigenlijk? Nee, ik voelde me misschien bejaard omdat ik, heb, ik ben opgegroeid met Spaanse cultuur. Spaanse poëzie. Lorca, Rafael Alberti, Igménez. En ik voelde me ook Russisch. Ik ben opgegroeid met de klassieke Russische cultuur. En Duits, Goethe, Schiller. Ik hou van... Een, ik hou niet van één land. Ik hou van landen die ik ooit in boeken van gelezen heb. Ik vind het fantastisch. Gaan we toch uh, weer even via Spanje terug uh, naar België... Waar je, mm. waar je dus de helft van de mm. tijd woont. Um, hoe reageren de, de Nederlanders, de Nederlandse vrienden van jou... Uh, toen je zei dat je in België ging wonen? Wat, wat vinden zij van België en België? Ze zeggen, oh geweldig. Omdat ze vinden het heerlijk. Af en toe komen ze een weekendje bij mij... en ik breng hen in het weekend naar een kroeg waar met zachte muziek kunnen wij praten. Ik breng je naar een kroeg, voorbeeld in Antwerpen... waar klassiek muziek wordt gedraaid. En je ziet meisjes van 18, en vrouwen en mannen van 80, samen. Daar generaties meer samen. Hier heb jij een voorbeeld. Dit is een kroeg van studenten. Dit is een kroeg van middelbare school. Dit is een kroeg van afgestudeerden. Dit is een kroeg van buitenlanders. Dit is een kroeg van, weet je, hoekjes. En België, weet je, mix. En komen mensen bij mij op bezoek van Nederland en ze vinden het fantastisch. Een of drie van de vrienden hebben ze nu een vriendin of een vriend daar. Dat en... is toch leuk? En ook in België komen bij mij op bezoek hier in ze wonen. En ze vinden het fantastisch, Nederland. Wat ze zeggen gemeen? geweldig, overal groen. Alle buitenlanders spreken perfect Nederland. Er is een goede route voor fietsen, aan de honden, poepen. Ergens, niet overal. Dus je ziet, ik zie nu de twee kanten van de wereld. Mm -hmm. ja. Zie je ze ooit nog samenkomen? Zie je Vlaanderen bij Nederland horen? Of, of andersom misschien? Eh, eh, ze zijn nu samen. Ze zijn nu samen, eh, zeg maar. Ze wonen samen. Soms eh, oplet ik niet dat de trein is door Roosendaal in België. Rijd. Ik zie hetzelfde gras, hetzelfde regen, dezelfde lucht. Maar heel soms, als ik goed oplet, zie ik dat in België een beetje rommelig. En de Belgen zeggen, wij betalen niet veel belasting voor. Ze zitten een beetje voor de station, een beetje rust. En uh, ja, en de nummers van de auto's zijn altijd een beetje een spiegel voor mij. Oh, ik ben in België. Is dat het enige verschil wat jij, wat jij op het eerste gezicht ziet? Hey, uh, ja, de, de, de borden van de auto's. Uh, omdat het is echt. Uh, uh, ik reis vier jaar lang via Roosendaal, Nederland, België, België, Nederland. Aan de conducteur ook. De, niet, ze hebben een andere uniform grijs. Maar de manier hoe ze groeten jou groeten is heel vriendelijk. Hoe ze jouw kaartje zien. Ze kijken nooit naar jouw kaartje. Ze knippen het en ze kijken naar jouw gezicht met glimlach. De Nederlandse conducteur kijkt naar het kaartje en hij glimlacht naar het kaartje en ik knip het. En als iets fout kijkt hij naar jou. Dus jij bestaat niet. Voor de Nederlandse conducteur alleen als er is een foutje in jouw kaart. Dan ben je een mens, je moet iets betalen. Ik ontdekte... Kijk... Je moet, als je wil het verschil tussen Europese landen weten, moet je kijken naar de conducteuren in de treinen. Het verschil tussen conducteuren is precies het verschil tussen systemen. Culturen. Voorbeeld de Spaanse conducteur, ik zei tegen hem, hij uh, lost mijn portemonnee. Hij zei, oh, no problem, dit is de 3 euro, je kan niet drinken koffie. Uh, hij gaf mij 3 euro om koffie te drinken. Snap jij? De Belgische conducteur een keertje heeft mij niet wakker gemaakt tussen Gent en Antwerpen. Hij dacht, denk ik, dat mijn slaap belangrijker dan een controle. Een Nederlandse conducteur, godverdorie, is hij, hij past bij de hel, meer dan bij een trein. Is een genadeloze beest met uniform. Ik dacht gelukkig dat hij heeft macht alleen in de trein. Anders gaat hij echt mensen vermoorden. En door die verschil tussen conducteuren kon jij het verschil tussen landen, tussen het hart van het land, ziel, geest, en is België dan jouw favoriet? Ja, omdat ik mag slapen zonder gecontroleerd te worden. In Spanje is ook mooi. Krijg je ook slaven als je wil. aan een COVID? Aan de treinen rijden door, overal. Dus ik denk niet dat ik uh, Nederlandse conducteur door hem wil rijden, trein. Nee, Belgische treinen rijden ook. Spaanse treinen rijden ook. Maar de, België, de Nederlandse trein rijdt. Door, ...niet door de elektriciteit, maar door straf. Snap jij? Nee. Nee. Dat, dat, dat, ja. Als je iets fout, je wordt gestraft. Dus straf is belangrijk in de Nederlandse trein. De Belgische trein slaap is belangrijk. De Spaanse trein is koffie. Dus je dacht, wauw, kijk. Je ziet het verschil meteen. koffie, gezellig, Spanje. Slaap, rustig, zacht straf, Nederland. Ik dacht altijd dat gezellig zo'n uh, Nederlands woord was. Ja. Weet je waarom het bestaat uh, niet in een andere taal? Omdat nee. de gezelligheid bestaat alleen in de woordenboek in Nederland. Niet op straat. Je vindt het in een woordenboek... En, uh, maar je ziet het niet op straat. Ik dacht, ja, het wil op twee weken. En we zien zoveel schone mensen. Als iemand zei, kom bij iets te drinken... dan in Nederland is het gezelliger Niemand nodigde jou oud om die gezelligheid met hen te delen. Nederland is niet, geen, geen gezelliger land. En de enige reden waarom... waarom gezellig... Uh, in het Nederlandse woord is... is omdat Nederlanders de drang hebben... om dat te benoemen. Ja, omdat de, Het woord is zo raar omdat het bestaat niet. Dus ze hebben een woord bedacht waar niet bestaat in een andere. Omdat het bestaat niet. Sommigen zeggen dat God niet bestaat, maar heeft een naam God. Snap jij? Hemel misschien. Sommigen zeggen niet bestaat, maar heeft een woord. De gezelligheid ook. Omdat God, als ze zeggen, God bestaat niet om je je kan niet vinden. Gezelligheid bestaat ook niet, je kan niet vinden. Stel nou dat, uh, wat vorige week in het nieuws was, dat uh, uh, koning Leopold, ik geloof zo'n uh, 150 jaar geleden, uh, uh, Nederland was binnengevallen. Want dat, dat was zijn plan, om, om Nederland in te lijven bij België. Stel dat dat gebeurd was. Hoe had Nederland er dan uitgezien? Nu? Oh nee, hoe België had België uitgezien? Precies, België. Nee, dat was een... Uh, je moet Nederland niet bezetten. Omdat wat ik krijg je hier? Olie, geen olie. Bananen, bomen, geen bananen. Ik krijg alleen maar gevaar van water. Je moet alle tijd dammen bouwen, zoals Napoleon Bonaberte. En ik krijg zuren. En je moet alles betalen voor het volk. Dus wat krijg je? Stel je voor, je komt naar de gras. Wat gaan we. Het woord gezellig. Oh, oh, dat, is, oh dat is waar. Oh, dat, oh, dat is waar. Oh ja, dan als ik een president voor Irak word, ga ik Nederland bezetten om die gezellig te stelen naar Irak te sturen. <laughs> We hebben die gezelligheid nodig van Nederland. Ik kijk uit naar de dag dat jij president van Irak wordt. Oh, oh, Dank u wel, dan uh, stuur ik jou een sms. Rodan Roda wel. bedankt voor dit gesprek. Dank u wel. U luisterde naar het interview uh, met de van oorsprong Irakese schrijver, dichter Ronan Al-Ghalidi, dat onze eigenste regisseur, de emabele Vincent Kromp, tweeënhalf jaar geleden maakte voor zijn eindexamen aan de School van Journalistiek te Zwolle. Overigens heeft El Galidi in, uh, in het ondertussen uh, wel die vervloekte inburgeringscursus moeten afleggen. En hij is op 4% tekort gezakt. Maar ja, als je de vragen leest, nou ja, dan schaam je toch je ogen uit je hoofd als Nederlander. Vincent en ik hebben overigens die toets ook gedaan en scoorden beide een 5,1 dik gezak dus. Een Nederlands geluid nu. Ibo Bakker. Het titelnummer van zijn album Wat het is. Thank <music> you.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 Onze laatste minuten zijn voor het allerlaatste verhaal uit de Stratofoon. Een prachtig project van Katinka Beer en Maartje van Duin. He. Kunst voor het oor en het oog. Documentair en maatschappelijk, ontroerend en mooi... en perfect uitgevoerd in geluid en beeld. He, de Stratofoons die een tijd lang uh, in concreet op te vinden... waren op het Javaplein en de Javastraat in Amsterdam-Oost. En gelukkig voor altijd virtueel op www.stratofoon.nl. Het zijn verhaalden, kleine verhaaltjes van gewone mensen uit een gewone buurt. Portretjes gemaakt door Katinka en Maartje. En de laatste gaat over twee vriendinnen van 16 en 17 die elkaar al kennen vanaf de basisschool. En ze doen nu beide de opleiding helpen in de zorg. En het liefst willen ze later met kleine kinderen werken. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Portret nummer 30. Trouwplannen. Ik vind 20, 21 wel een goede leeftijd om te trouwen. Ben je moeder en dan heb je kleine kinderen. Dat is mooi. Dat is een mooi plaatje. Ja, man, kinderen. Dat is gewoon gezellig. En voor drie jaar. Ja. ja, drie of vier kinderen. mag ik wel leuk. Ja, ik wil gewoon sowieso met de Marokkaanse man trouwen. Ja, het liefst wel met de Marokkaan, ja. Maar ja. ja ik weet niet, ik val alleen op Marokkanen. Ja, ik ook. Ja. Kan je ook Marokkaans mee praten en zo, beter communiceren? De ouders ook, want de meeste ouders die kunnen niet zo goed Nederlands. Ja. En uh, even kijken. Hij moet in ieder geval een kop groter dan mij. Ja, ook niet echt als een zwerver eruit ziet. <laughs> man moet natuurlijk geen strenge man zijn, hè? Natuurlijk. De meeste hebben strenge mannen, mogen dit niet en dat niet. Ja, bijvoorbeeld als je geen hoofddoek draagt, zegt ze zo van ja, ik wil dat je laat de hoofddoek draagt. Na nou, ja. ver ik gelijk naar huis. Ja, je mag niet rond dat tijdstip naar buiten. Je mag dit niet doen, ja, dat precies. niet doen. Ik denk wel dat je het door, ja. Ik bedoel, als je diegene lang kent, dan krijg je het wel door hoe hij zich gaat gedragen. Ja, ik denk het wel. Hoe we hoeven hem gaan vinden, ja. Ik heb echt geen flauw idee. Het is maar gewoon geluk, hè? Ik kan op ja. school tegenkomen, ja, buiten. Overal. Ik kan via internet ontmoeten, ik weet niet. Het kan ook bijvoorbeeld aangetrouwd familie. Bijvoorbeeld. Ja. Ik ben gewoon helemaal vrij. Ik mag kiezen wie ik wil. Ik mag trouwen met wie ik wil. Mijn vader zegt altijd: ja, school komt voortrouwen. Ja, precies. Ja, we moeder zegt altijd: eerst diploma hebben. Ja. En je school afmaken, en dan kunnen we beginnen vertrouwen. Ik denk er heel anders over. <lacht> Ik laat hem helemaal uitklinken, hè. De allerlaatste Stratofoon, deze week gemaakt door Katinka Beer. Het is een prachtig project dat navolging verdient. Nou, er bij u in de wijk of stadsdeel nog wat centjes in een of ander potje... maak dan contact met Maartje Duin of Katinka Beer... en zij zorgen voor uh, ook zo'n mooi project bij u in de buurt. Of ze slepen die prachtige Stratofoon gewoon mee. De verhalen die blijven gelukkig voor altijd bewaard op www.stratofoon.nl. Goed, vergeet onze website niet, uh, www.adelinevandier.nl. Je kan het ook mailen naar hetgoedeleven.kro.nl. En uh, je kan me vrienden op Facebook. Ik zal ook wel weer dingetjes straks opzetten. En oh, ik heb een aardig mailtje gekregen van een luisteraar op het vliegveld in Londen: Erik Berghuis. Het programma ja. helpt hem door de nacht. Wat doet je daar op dat vliegveld dan? Daar ben ik wel weer nieuwsgierig naar. Maar goed. Op een vliegtuig wachten. Oh, oh ja, dat, dat is wel vrij logisch. Oké. Okay. Goed. Hey, volgende week hebben we Jan-Piet een tekst, hè? En uh, die klinkt zo. got a hole in my shirt, up and dry. This is how I There's a change coming. There's a change coming. I've been driving all my life to feel that change coming.